Een dameskapper uit Nijverdal in Twente, die medewerkers op het toilet filmde... heeft een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur gekregen. Het OM had 120 uur geëist, maar dat is een te zware straf, zegt de persrechter in Almelo. Het feit dat er veel media-aandacht voor de zaak is geweest... en het feit dat de man daarnaast in een relatief kleine gemeenschap woont... dat gezamenlijk toch leidt tot een zeker schandpaaleffect En onder die omstandigheden... Achter de rechtbank. Een onvoorwaardelijke straf niet op zijn plaats. En is men gekomen tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. De 39-jarige kapper zei dat hij het cameraatje bij de wc had opgehangen... om erachter te komen wie het toilet geregeld verstopte. De zes kapsters hebben ontslag genomen nadat één van hen de camera had ontdekt. De ontvangst van de publieke radiozenders en een aantal commerciële zal op korte termijn sterk verbeteren. Dat heeft Novak bekendgemaakt, de eigenaar van de zendmast Lopik. De installaties in de zendmast worden voorzien van extra aarding en een brandveiligheidssysteem. Daarna wordt het zendvermogen van de mast stapsgewijs opgeschroefd. Radiozenders als Radio 1 en Q-Music zijn alweer beter te beluisteren, zegt Novik. De luisteraar zal met name uh, verbetering gaan merken aan de randen van het verzorgingsgebied. En met name voor uh, bereik binnenshuis zal dat een verbetering geven. En ontvangers als bijvoorbeeld een wekkerradio een of een, de wat, wat goedkopere radio's, daar zullen met name de verbeteringen merkbaar zijn. De zender Smilde is voorlopig helemaal niet in functie. De mast moet na het opruimen van de resten worden herbouwd.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 nog een 24-jarige Roosendaalse vrouw aangehouden... die wij verdenken van betrokkenheid. Ja, en zolang we nog met uh, verhoren bezig zijn... kunnen we nog, uh, nog niet ingaan op uh, de achtergrond van deze zaak. Maar we hopen ook daarin uh, ja, snel meer informatie te kunnen geven. En ook over de rol van die vrouw is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en steeds vaker zon... bij een temperatuur van een graad of 22. In het noorden blijft het bewolkt. Morgen weinig verandering. Donderdag wordt het iets warmer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met straks in onze rubriek Nieuws van dichtbij. Drie collega's van de regionale omroep die vertellen over het nieuws in hun regio. En daarvoor kunt u luisteren naar een reportage van Steven Emmens over de krimpende krijgsmacht. Maar eerst gaan we naar Den Haag waar de Kamer vanmiddag debatteert of nog steeds debatteert met premier Rutte. En daar is Peter Blok van het Radio 1-journaal. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Net, eh, om twee uur vertelde jij dat Rutte en de Jager antwoord gingen geven aan de Kamer. Daar zijn ze nog mee bezig? Ja, daar zijn ze nog mee bezig. Premier Rutte heeft net opnieuw zijn excuses aangeboden... voor alle verwarring die hij heeft veroorzaakt... over die miljardensteun aan Griekenland na de eurotop in Brussel van juli. Zijn uitleg toen was ongelukkig, vindt Rutte nu. Al heeft hij toch ook wel een beetje gelijk. Want de sommetjes die hij heeft gemaakt kun je ook maken. Uh, voorzitter, om te beginnen... Uh...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 Ja, een onhandige som noemt hij het dus ook nog. Rutte zegt dat hij de zaken niet rooskleuriger heeft willen voorstellen. Dus minder miljarden euro's naar Griekenland en naar Europa... om de PVV een plezier te doen. Dat had ik veel beter kunnen communiceren.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 Ja, de cijfers kunnen wel op al die manieren dus worden uitgelegd. Minister De Jager die is net begonnen met het nog maar weer een keer uitleggen van al die cijfers. Hoeveel betalen we nu aan Griekenland? Wat kost dit ons allemaal? Wat zijn ook de risico's? Dat wil de Kamer vandaag ook wel eens weten. Want ze willen niet meer verrast worden. willen voortaan volledig op de hoogte zijn. Nou, de PVV en de SP dus, die steunen het kabinet niet. PVDA, GroenLinks en D66 steunen het kabinet van VVD en CDA. En dat lijkt een meerderheid voor het nieuwe steunpakket aan Griekenland. Goed. Dankjewel, Peter Blok vanuit Den Haag: lege kazernes, verlaten terreinen. Defensie dumpt massaal tanks en soldaten. Een serie reportages over de gevolgen. Nu de militair uit het straatbeeld verdwijnt. In september viert het Limburgse weer... de 60e verjaardag van de kazerne in de stad. Misschien wel de laatste verjaardag van de onderofficiersopleiding... van de Koninklijke Militaire School. Want minister Hille van Defensie overweegt de kazerne te sluiten. Wat betekent dat voor de stad? Verslaggever Steven Emmens ging op onderzoek uit. Het heeft toch iets van Weert. Ja, vrienden van mij die zitten ook zelf in het leger. Ja? Dus dat wil zeggen dat ze dan ook eventueel of verplaatst moeten worden of geen contract meer krijgen. Ja. Dus ik vind wel dat ik moet blijven, ja. Heb je al de petitie getekend? Nog niet. Zou ik eens een kaart geven? Zou die willen tekenen? Natuurlijk. Ja, moet ja? je pen hebben? Oud-militair Frans Maas uit het Limburgse weer hoeft er niet eens zijn best voor te doen... als hij bij de terrasjes van de binnenstad op jacht is naar handtekeningen. Het is altijd geweest. Ik... Nou, ik kan me niet anders herinneren of zo. Maar ik die pen ook hier. De mensen komen zelf al op hem af om de petitie voor het behoud van de koninklijke militaire school in de stad te tekenen. Veel, veel, ja. Veiligheid vind ik. Als ze iets doen, lopen ze rond. Nou lopen ze ook weer. Ja, daar staat er eentje. Het is een mooie camouflageuniform. Is heel gewoon hier in de stad, hè? Zijn onze jantjes. De teller staat al op 2500. Mijn vader heeft die gezellige gebouwd, ja, in 1938. Vroeger stonden daar barakken, houten barakken voor de militairen. En toen is de kazerne gekomen. Defensie overweegt om de KMS in weer te sluiten en over te brengen naar elders. Bezuinigingen. Moet ik je onder tekenen? Hier, ja, maar ja, moet je ook je naam hebben. De dame handtekeningen zetten, daar. Hier? Ja, daar. Ja, ik heb heel slecht toe. De stad zelf vindt dat de KMS moet blijven in Weert. Ja, de KMS hoort gewoon bij Weert en Weert hoort bij de KMS, dat sowieso. Ik denk dat het voor een heleboel werkgelegenheid zorgt. Ja, tuurlijk. We veel jongens die daar... Dat zijn allemaal beroeps, hè. Dus die hebben ja, ja, ja. toch toch Een boterham. Wat zouden ze hier gaan missen... als de opleidingsschool voor onderofficieren vertrekt? Die uitdaging leg ik neer bij oud-militair Frans Maas. Ik ben uh, verder jaar officier geweest... Ik heb overal gediend. En heb hier, in de 70e jaren heb ik hier een weegd op de KMS gezeten. Dat stapeltje petitiekaartjes, meneer Maas, die gaan op Zal ik er nog een paar halen dan? Dat uh, ja. lijkt me wel handig ja, voor ja, de... <laughs> Ik ga er een paar ophalen, ja. ja. Frans okay. neemt die uitdaging graag aan... en gaat proberen mij te overtuigen van de verwevenheid tussen kazerne en stad. Uh... En dat verhaal begint op de kazerne zelf. Let op. Groep geeft. Acht. Links. Om. voorwaarts. Mars. Links. Twee. Drie. Vier. Links. Business as usual op de kazerne, maar er is ook een schoolklas op bezoek. Links. En die vergaapt zich aan de voorwerpen in het eigen museum van de KMS. Dat zijn uh, de eerste handgelaten die ooit bestonden. Wow. Alles is goed. Niet... Dat dus en... wow. ja. is van eeuwig. Dat is fijn. En ze krijgen uitleg over wat onderofficieren in het leger nou eigenlijk zijn. En de onderofficieren... Die geven leiding aan de manschappen. Dus je moet het zo zien: jullie, hebben, jullie zijn de manschappen. En jullie juffrouw is de onderofficier. Dit soort bezoekjes van schoolkinderen ziet de kazerne als iets teruggeven aan de stad. Maar de laatste tijd ziet de stad daar niet zoveel meer van, vertelt Frans Maas. Klopt, ja. ja. Vroeger was het regelmatig. Ik kwam dus regelmatig naar de kazerne om uh, te kijken. Maar sinds een aantal jaren is op de kazerne ook minder tijd. Omdat ook, uh, uh, er ook een heleboel bezuinigingen zijn met Defensie. Dus er is minder ruimte voor. Vandaar dat we alles doen met vrijwilligers. Hè, dit is zo mooi. Die kinderen die, die kijken naar ogen uit. Die hebben een beeld van een soldaat. Want ze lopen hier vaak zie je hier vaak uh, soldaten lopen. Door de stad ook, in uniform. Of ze zijn op oefeningen in de buurt. En mogen ze niet meer praten. En hier kunnen ze zien van, god, wat gebeurt er allemaal? Wat hebben ze allemaal aan? Wat voor kleren hebben ze aan? Wat voor uitrusting hebben ze aan? En dat doen ze allemaal. Hoewel de kinderen niet meer zo vaak naar de soldaten gaan... is dat tot mijn verbazing andersom wel het geval. Die komen wel eens uh, oefenen bij ons op school. Dan komen ze op de speelplaats en dan vragen stellen. Ja, dan komen ze gewoon met proefgeweren en zo. Dus dan ben je op schoolplein aan het knikkeren of aan het uh, touwtje springen... of weet ik veel wat, en dan komt er ineens zo'n soldaat... Uh... Ja, daar schrik ik soms best wel van. Maar weet je wel dat hier een kazerne in de buurt is, hè? Ja. En als ze weg zouden zijn? Ja, dat vind ik wel jammer. Waarom wel? Ja, omdat als de soldaten er zijn, dan kunnen ze echt meteen, als er oorlog zou komen, kunnen ze dan meteen daar ja, aanvallen en zo. Jouw verdedigen? Ja. Altijd zijn persoonlijke wapen. Die Mago noemen we dit. Ze delen wapens uit aan uw klaskinderen. Ja, plastic wapens gelukkig. Ja. Dat is niet voor niks, want ze zien toch wel vaak militairen in stad. Ja, uh, ook rondom de school wordt er regelmatig uh, uh, wordt de patrouille gelopen of zijn er oefeningen. De laatste keer dat dit voorkwam uh, is het zelf zo geweest dat de militairen op het schoolplein liepen, terwijl de kinderen pauze hadden. En dat was voor de kinderen heel interessant en heel leuk en heel uitdagend, want... Uh, uh, sommige militairen wisten niet goed hoe ze daarmee om moesten gaan met al die kinderen om hen heen. Dus het leverde wel komische situaties op. Wij weten eigenlijk allemaal niet beter, niet anders. De KMS heeft hier altijd voor ons gevoel gelegen en hoort gewoon bij... Onze stad. De militairen van de kazerne in Weert zijn vaak opvallend aanwezig in de stad. Ze lopen dan zogenaamde sociale patrouilles als voorbereiding op vredesmissies, vertelt Adjudant Wijntjes. Uh, omdat in uh, inzetgebieden de mensen ook door de woonwijk lopen bij de mensen in de landen waar wij naartoe gaan tegenwoordig. Schrikken de Weertenaars zich niet dood als uh, dat soort mensen zien lopen? In het begin uh, wel, uh, maar toen hebben we als school een keer een open huis gehouden voor de omgeving. Uh, en hebben de mensen uitgelegd wat het voordeel was uh, als die militairen uh, door de straat... Liep, met name het stukje veiligheid van hun eigen goed uh, dat er opgelet gelet werd... zonder dat de politiepatrouilles door de, door de straat reden. De burgerij is inmiddels al zo gehecht geraakt aan deze sociale patrouilles... dat ze ze gaan missen als ze er niet zijn. Dan vragen ze, is er wat aan de hand? Uh, waarom komen jullie niet meer? Uh... Het is eigenlijk een gewoon straatbeeld geworden dus. Het is een gewoon straatbeeld geworden binnen de Weertr samenleving. Maar er is meer. De zoektocht naar het antwoord op de vraag... wat weer gaat missen als de KMS weg is... leidt onder andere langs de middelbare school Het College. Daar blijken docenten te zijn getraind in leidinggeven door de militairen, vertelt de directeur. Teamleiders, maar ook het management van de Weerder scholen, die zijn bij de KMS in de leer geweest voor hoe je nou op een effectieve, moderne manier leiding geeft. Door de stormbaan gejaagd? Nee, juist niet. Dat betekent met z'n allen in een klaslokaal. Wat kreeg u terug? Wat Waren ze veranderd? Nou, ze waren om te beginnen zeer verrast door de manier waarop eh, bij, bij Defensie denk je aan een, een hiërarchische structuur. Die is er natuurlijk wel. Maar uiteindelijk leer je wel zelf verantwoordelijkheid eh, te nemen. Dus niet meer top-down van bovenaf zeggen van ik ben de baas en jij doet dat. Maar leren juist eigen initiatief te nemen. Dus de militairen die zorgen ook voor beter onderwijs. Ja, nou het is een opleidingsinstituut, hè. Dus het is logisch dat ze met onderwijs bezig zijn. Als de KMS uit Weert verdwijnt, zien de burgers in ieder geval geen soldaten meer op straat. Leert deze rondgang door de stad. En ze gaan de hand- en spandiensten van de militaire opleiders ook erg missen. Want soldaten die weten wel hoe je een ceremonie in elkaar moet steken, vertelt Wirtenaar Frans Maas. En ze helpen altijd bij de organisatie van allerlei evenementen. Met de organisatie van de Vredingsdag zijn ze altijd aanwezig. En hebben ze hebben al hun materiaal, laten ze alles zien. Maar er gaat wel meer gemist worden dan alleen de camouflagepakken en het ceremonieel. Wat is de economische waarde van een kazerne eigenlijk? Een vraag die ik stel aan burgemeester Wim Dijkstra. Laten we zeggen 130 uh, burgerwerknemers, uh, zo'n 267 militairen. Als ik nou even precies op het lijstje kijk. 630 cursisten met een loopbaanopleiding. Duizend uh, nog met een didactische opleiding. Enfin, er lopen heel veel mensen rond. En die mensen moeten ook af en toe naar de stad. Die moeten ook boodschappen doen. Die moeten ook uh, zorgen dat uh, ze een natje en droogje hebben. En die vinden het ook wel leuk om een keer in de stad uit te gaan. En uitgaan, daar weten ook de militairen van de kazerne in Weert alles van. Stamkroeg is Timos aan de Oelemarkt, waar ze heel goed weten wat economische verbondenheid betekent. Ja, het is heel populair. We hebben hier de feesten van de KMS. En ja, het is eigenlijk een soort van stamkroeg geworden. Eigenlijk achter de bar, het personeel is bevriend met de... Ja, met de mensen van de KMS, met de soldaten, de eigenaar kent ze. Wordt zo ook wel eens afgesproken. Dus uh, ja, het is wel belangrijk voor ons. En als het weg is? Heel slecht nieuws, niet alleen voor het café, maar ik denk voor heel Weert. Aangezien het uh, grote bedrijvigheid is natuurlijk. En, uh, Jullie kunnen natuurlijk een mooie boterham daar verdienen. Ja, de KMS is voor ons een hele goede boterham. Ja. En dus is het terras van Timos een mooie plek om het bezoek aan Weert af te sluiten. We hebben er afgesproken met Paulien en Shanta. Twee jongeren die een beetje dreigden af te glijden maar op de rails werden gezet door de militairen. Um, ja, door omstandigheden uh, lukt de studie niet. En dan kom je een beetje in de knoop te zitten met jezelf. En dan, ja, op werk lukt het dan ook niet. En, uh. en dan? Dan zit je een beetje uh, thuis en dan... Vervelen? Ja. Yeah. Stoute dingen doen? Dat ook, ja. Yeah. <lacht> Noem eens wat. <lacht> Naar nou, buiten hangen en, ja... Uh, yeah. Voortijdig was het een weekje daar werken, een weekje daar werken... en dan wist ik eigenlijk nog niet echt wat ik wou en zo. Dus, uh... je, ze hebben twaalf handen 13 ongelukken? Ja, ja, ja, zoiets. En dan worden jullie bij elkaar geraapt als een paar jongeren uit Weert... van uh, ga eens even met die, met die dragonders van, uh, van de kazerne aan de slag. En wat gebeurt er dan met je? Ja, Bijvoorbeeld, tijden worden scherp neergezet. Dan moeten we be, om een bepaalde tijd moeten we ergens zijn. En als we een minuut te laat zijn, dan uh, krijgen we daar een straf voor. Ja, niet zeer zware straf, natuurlijk. Dat is, uh, wat wat zeiden voor straf? Ja, dan mochten we vaak ook nog zelf verzinnen. En dan uh, was het uh, wat opdrukken of zo. Of uh, wat uh, ja, van zulke oefeningen. Ik zie een hele charmante jonge dame. Heb jij jezelf moeten opdrukken voor straf en dat soort dingen? Ja, ook wel. Ja. Serieus? Ja, serieus. Ik wordt wel lekker sportief, ja. van. Ook. Wat heeft het jou gebracht, Shanta? Dat je erachter bent gekomen je, wie je zelf precies bent, waar je kwaliteiten liggen, waar je sterke punten en waar je zwakke punten liggen. Dat, uh, dat ik meer de sociale kant op wil, dat uh, met problemen jongeren en zo, dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel interessant. Nou, ik heb vooral uh, structuur gekregen en ook zelfvertrouwen en de omgang met anderen. Ik heb nu weer een baan en ik ben nu aan het kijken naar de studie en ja, het gaat allemaal de goede kant op. Frans Maas. Uh, dat moet er goed doen, dit soort verhalen, als oud-militair. Uh, ja. En uh, heel erg begaan met het lot van zo'n uh, kazerne. Ja, ja. Ja, je ziet wel, het is een, een hele uh, rustpunt voor de jongelui. Dat ze meer structuur en leven krijgen. Dat ze meer uh, zichzelf ontdekken. En dat ze ook weten wat ze kunnen en uh, wat goed voor ze is. Ja. Ja. En dat uiteraard door militairen op de KMS... die uh, zelf een opleiding zijn. En dus, dus hun, hun kennis die ze hebben en hun ervaring die ze hebben... dus daar, daarvoor in willen ze dat doen. Wat verliest Weert nou als de KMS weggaat? Een diep gemis voor Weert. En uh, dat is ook een, uh, een aderlating voor de onderzoeksopleiding zelf. Want ze zitten hier in een speciale omgeving waar ze zo'n dus opleiding doen. Ik twijfel eraan, als je dat met een grote legerplaats doet, dan, uh, dan zal dat ook zijn consequenties hebben. Zal die kwaliteit zal achteruit gaan doen van de opleiding? En, uh, en daarnaast is het zo dat de kwaliteit van Weert ook een stuk achteruit gaat en dat dus de militaire missen. Lees. 2 3 4 3 Weer treur dus om de dreigende sluiting van de onderofficiersopleiding. Morgen gaan we naar Soesterberg, daar spinden de natuurorganisaties scharen bij de sluiting van de vliegbasis. So my song, we don't live for tomorrow, and yesterday's gone. No. Let's just lay it. Let's just lay. In. to yeah. Trees and Buzzing Bees van Charlie Day. Nieuws van Dichtbij. mietje. Hij is de meest gezochte terrorist ter wereld, maar kan in Amsterdam. Gewoon met het openbaar vervoer. supporters krijgen meer vrijheid bij Utrecht Die Ik vind het fantastisch. Waterskiën niet achter een speedboot, maar aan een lijn boven het water. Gaan we nu naar Tjou, maar dat moet natuurlijk wel scoren deze keer. Nieuws van Dichtbij. MK, mooi. In de zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of een regionale krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag Noord-Holland, Groningen en Rijnmond. Eerst Peter Maarsen van RTV Noord-Holland. Wat heb jij te melden, Peter? Nou, in uh, Hoorn, daar stond al zo ongeveer 118 jaar een uh, enorm beeldbepalend, onbewegelijk beeld van Jan Pietersoon Koen. De uh, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië tijdens uh, de VOC. Nou, dat was tot vanmorgen, want een kraanwagen die bezig was met uh, de straatverlichting uh, daarin horen. die botste tegen het beeld. Waarna Koen met een enorme klap op straat stortte. Um, en nu wil de ironie dat er onlangs een burgerinitiatief al was gestart... om dat beeld te verwijderen vanwege, vanwege Koens wandaden als gouverneur-generaal. En als reactie erop had de gemeente besloten... de tekst op de sokkel nog wat te voorzien van een historische kanttekening. Dat er duizenden doden onder zijn bewind zijn gevallen. Maar goed, een aantal mensen uh, wilden nog meer. En wilden dat er gesproken zou worden over genocide of volkerenmoord. En die waren ook niet zo heel erg uh, nou, ja, geschokt door het nee. omvallen van het beeld. Laten we even luisteren. Ik hoop dat uh, nu ook de gelegenheid te baat wordt genomen om hem niet meer terug te zetten. En te zoeken naar een alternatief. Deze man zou in onze tijd vervolgd worden wegens misdaden tegen de menselijkheid. Nou, zo'n figuur zet je natuurlijk niet in het hart van je stad. Er zijn ook mensen die geloven in een complot, hoor ik net al. In een complot? Wat ja. voor complot? Nou, dat dat, dat, dat, misschien, dat, dat hij misschien wel expres een tikje heeft nee, gehad. Hoor, nee hoor, dat, dat geloof ik niet. Ik weet nergens van. Dus ik ben de. U was uw handen in onschuld. onschuld? De onschuld zelf. Maar ik vind het wel leuk. Ja, en die vinden het... Dus Geloof jij hem eigenlijk? En in, en in, nou ja, het, ik, ik weet het niet zo goed. Er zijn natuurlijk inderdaad mensen die denken... het zal wel een complot zijn, dat beeld dat moest daar weg... dus uh, dat zullen ze wel geregeld hebben. Inmiddels heeft een Horense kunstenaar... Uh, een eigen kunstwerk op die sokkel gezet. Tweeënhalve meter groot beeld van een engel. Dat is de Tines D. En uh, vanmorgen hebben natuurlijk ook een aantal inwoners... van uh, Horen zichzelf gefotografeerd op die sokkel. Oh, ook mooi. Goed, Dankjewel, Peter Maarsen. Je had nog een onderwerp, maar we gaan toch maar even door... Na Eva Hulscher van RTV Noord vanuit uh, Groningen. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Je hebt muziek en studenten voor ons. Uh, ja, laten we met het eerste beginnen. Uh, een leuk onderwerp uh, vind ik zelf, namelijk de Groningse Jacques Brel. Zo noem ik hem maar even. Ede Staal. Die stond uh, 25 jaar na zijn dood ineens met een cd in de Albe Top 100... de afgelopen weken. Um, heel opmerkelijk natuurlijk. Ja. Hoe kan dat nou? Waarschijnlijk omdat onze eigen omroep, RTV Noord... een Ede Staal Week heeft georganiseerd... naar aanleiding van nou ja, zijn 25 jaar uh, geleden overlijden. Uh, met een hele mooie, hele mooie documentaire ook. En waarschijnlijk is daardoor de verkoop van die cd zo enorm uh, gestegen... dat is de cd als Fire Warden, uh, dat hij in de Album Top 100 belandde. Ja, dus iedereen maar... trots daar... Iedereen trots, wij allemaal blij, uh, cd's overal uitverkocht, maar helaas hij is er ook alweer uit, ah. want het blijkt toch niet helemaal de bedoeling dat zo'n oude cd in de album tot Top 100 staat, daar is dan toch een andere lijst voor. Dus het was helaas wel van korte duur. Ja, Nou even, even toch nog een beetje landelijke aandacht voor Ede Staal dan. Uh, en dan de studenten. Ja, Groningen is overspoeld met meer dan 4000 eerstejaars studenten. Dat heet de Keiweek, de introductieweek hier in Groningen. Het um, is altijd een heel spektakel. Um, als je door de binnenstad loopt op een maandag, dinsdag of woensdagavond in deze week... dan kom je er bijna niet meer doorheen. Opmerkelijk is dat er heel veel buitenlandse studenten zijn dit jaar. Uh, met name ook uit Engeland. En dat heeft dan weer te maken met het hoge collegegeld daar. Mm het -hmm. uh, zijn hele leuke evenementen. Vanavond is er een amazing evenement op de Grote Markt. En dit jaar wordt er heel veel aandacht besteed aan de relatie tussen studenten en de stadjers... zoals Groningers ja, in de stad Groningen ik, Is die een heet. beetje goed, die relatie? Nou... Dat wisselt een beetje. Wat, wat kenmerkend is voor Groningen is dat studenten echt midden in woonwijken wonen. En nou ja, dan kan je natuurlijk wel een beetje uh, nagaan op je vingers dat dat niet altijd even goed gaat. Nee, nee. Dus nu worden de koffiemokken uitgedeeld, zodat je maar eens gezellig met je buren een kopje koffie kan gaan drinken. En dat moet het contact bevorderen. Nou, dat klinkt heel gezellig in Groningen. Dankjewel, Eva Hulsje van RTV Noord. We gaan uh, tot slot naar de regio Rijnmond. Ruud de Boer van uh, RTV Rijmond. Goedemiddag, Ruud. Hallo. Ja, dat Maastad ziekenhuis staat in jouw regio, hè? Ja, en uh, dat houdt uh, de gemoeder ook al uh, weken, zo niet maanden bezig. En uh, nu is het Maastad ziekenhuis in gesprek met de vakbond NU91. Het lijkt meer een uh, naam voor een politieke partij, maar het is toch echt een vakbond. Mm -hmm. En uh, die hebben de medewerkers geënqueteerd. Uh, ze hebben ook een meldpunt uh, gecreëerd... waar medewerkers van het Maastad hun uh, opmerking en bezorgdheid uh, kunnen melden over de gang van zaken... Uh, er zijn toch wel veel medewerkers die bang zijn voor het uh, mogelijk sluiten van het Maasstadziekenhuis ziekenhuis. Of een opnamestop, laten we het daar in ieder geval eerst over hebben. En dat dan misschien mensen hun baan kwijtraken. Bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk contract, dat zij uh, de kans lopen om uh, geen verlenging te krijgen. Ja. Uh, de directie heeft nog niet gereageerd. We proberen natuurlijk wel een re reactie los te peuteren. Uh, is er nog zou... een directie eigenlijk, wat de directeur Ja, is weg, er he? is er. Ja, nee, goed. Ik heb uh, Ad Scheepbouwer gesproken, min of meer twee keer achter elkaar... Uh, toen hij zalvend sprak over dat alles uh, dik in orde was... Uh, waren niet dat Paul Smits anderhalve week later toch ja. uh, met een zak met geld is vertrokken. Er is nog wel een directie, er okay. is een raad van bestuur. Dus, uh, Oké, okay. goed. Uh, nou, dat is al... Wat dat betreft, uh, maar goed, ja, wat, er is wel zorg. En, en er is ook zorg over het imago. Want uh, de medewerkers van het Maastad zijn wel trots op hun ziekenhuis. Maar ze zijn het een beetje zat uh, om steeds in een omgeving te horen... ben jij nou nog geen, die uh, zijn handen niet was? Ja. ja, is niet leuk om mee te maken. Is niet leuk. Je ook. had nog een nieuwtje uit de regio. Ja, nou ook niet echt weer nieuw, ook een lopende kwestie. Een psychotherapeut uit Leerdam, die houdt de gemoederen al wekenlang bezig. Hij uh, zou er werkelijk een potje van hebben gemaakt en uh, daarom is hij ook geschorst door het college. maar hij is in hoger beroep gegaan uh, en hij mag, hangende de uitspraak van het hof, dan nog doorgaan met zijn praktijken. Hmm. En RTV Rijnmond heeft uh, uh, verschillende slachtoffers van deze man inmiddels gesproken en nu luidt het verhaal dat hij zelfs een vrouwelijke patiënt al bijna drie jaar zou vasthouden in een van zijn panden. Althans, dat beweert de familie. We hebben uh, de psychotherapeut zelf ook uh, gesproken, Pieter van Stijn. Hij blijft stoïcijns beweren dat wat hij doet, dat dat allemaal in de haak is... en dat hij op een goede manier uh, therapie geeft. Maar goed, ja, het net sluit zich wel een keer Ja, daar zijn dus de nodige vragen over. Oké, okay. ja. goed. Dankjewel, Ruud de Boer van RTV Rijnmond... over het Maastad ziekenhuis en over een psychotherapeut... waarvan de vraag is of hij zijn werk wel helemaal goed doet. Dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Dit is de Dag. U kunt altijd terecht op onze website Dit is de Dag.nu. Kunt u dingen lezen over deze en vorige uitzendingen... en ook over volgende uitzendingen. En zometeen de Villa, VPRO, Tesselblok. Wat gaan jullie doen? Dag Elspet, goedemiddag. Wij zitten in Den Haag aan het Binnenhof. Want Kamer en Kabinet hebben het reces onderbroken... om te praten over de miljardensteun aan Griekenland. En wij gaan ons daar straks in ons eigen politieke vraaguur ook over buigen. En een rijke Amerikaan die Washington smeekt om meer belasting te mogen betalen. Dit is geen Hollywood-script, maar echt waar. Straks in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. In India zijn duizenden mensen opgepakt. Ze zijn kwaad over de arrestatie van een prominente activist, Anna Azare. Die wilde vandaag samen met anderen in hongerstaking gaan... om strengere regels tegen corruptie af te dwingen. Het werd opgepakt en vastgezet in een beruchte overvolle gevangenis in New Delhi.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Een autobrans op de A12 Den Haag naar Utrecht... is goed voor 4 kilometer file tussen Reewijk en Nieuwebrug. Alleen de linkerrijstrook is daar nog open. Tussen Roosendaal en Antwerpen rijden minder treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot een uur. De internationale treinen tussen Amsterdam en Brussel rijden wel. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanaf het Binnenhof in Den Haag. Want als Kamer en Kabinet het reces onderbreken voor topoverleg, dan zijn wij daar natuurlijk bij. Na vier uur bespreken wij in ons politieke vragenuurtje of er nu voor eens en voor altijd duidelijkheid is over de omvang van de steun aan Griekenland... En of er sprake was van een kleine black-out van premier Rutte. We vragen ons af of deze hele eurocrisis niet duidelijk maakt... dat het Verenigd Europa radicaal omgevormd moet worden. En rijke Amerikanen willen heel graag meer belasting betalen. Alleen, Washington vraagt het niet van ze. Het kan raar lopen in de wereld. Geef uw mening over alles wat u hoort hier bij ons in Villa VPRO via onze site villavepero.nl dit is Radio 1 Villa VPRO. We gaan eerst het hebben over Zimbabwe. De mogelijke opvolger van president Robert Mugabe, die inmiddels 87 is, is overleden. Solomon Mujuru van het gematigde kamp binnen diezelfde partij van Mugabe, de ZANU-PF. Hij kwam vannacht om het leven tijdens een brand in zijn huis. Aan de telefoon vanuit Zimbabwe is Peter Hermes. Hallo? Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij bent, uh, um, nou ja, Afrika-kenner, dat mogen we wel zeggen, maar bovendien ook uh, adviseur van uh, um, Tsangirai. Dat is de, de, de, een, eigenlijk een, een collega-regeringsleider naast Mugabe, of zeg ik het nu te rooskleurig? Hey. Van het land. Zo is het. En president Mugabe is de president dus. Ja. En uh, die heeft alle macht. Zwangirai uh, heeft heel weinig macht. Maar ze zitten samen in een, in een regering van nationale eenheid. Zo is het. En, en jij adviseert Zwangirai dus. Even over, over uh, dat wat uh, Solomon Mujuru is overkomen: uh, brand in zijn huis en hij is dood. Is het, uh, dat, is het een ongeluk? Is het daar enige uh, duidelijkheid over? Ja, de berichten hier in Zimbabwe zijn pas vanmiddag eigenlijk naar buiten gekomen, maar wij weten het al vanaf vanochtend vroeg. En uh, die berichten zijn dat het een brand is geweest waar hij zelf uh, schuld aan is, omdat hij dronken zou zijn geweest en toen er vuur ontstaan is. Maar de timing, het moment waarop het gebeurt tijdens de overleg in uh, uh, over de uh, over de situatie met betrekking tot Zimbabwe is wel heel erg opmerkelijk. En uh, wij, het is al langer duidelijk dat er binnen ZANU grote spanningen zijn. En dit is een van de resultaten van uh, wat, dat, uh, wat er gebeurd is. Mm -hmm. Binnen ZANU, dat is de partij van Mugabe. En die, waar, waar, die spanningen die zijn er waarom? Is dat omdat Mugabe natuurlijk ook niet het eeuwige leven heeft... en de machtsstrijd voor het vacuüm wat er dan ontstaat nu al is losgebrand? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Mugabe's gezondheid is niet uh, sterk... Dat is één punt. Het tweede punt is dat de regio, met name onder leiding van president Zuma van Zuid-Afrika... een veel scherpere positie heeft ingenomen tegen het bewind van Mugabe. En vooral ook tegen zijn veiligheidssector. Uh, uh, het leger en de politie en, het, en, en uh, zeg maar de geheime diensten. Uh, die willen, Zuma wilde dat veranderd. En dat leidt tot grote onrust binnen die partij. En er is een, een ware opvolgingsstrijd losgebarsten. Mm -hmm. En die heeft ertoe geleid dat... Uh, het gematigde kamp waarmee vooral ook Suma aan het praten was... en, pre en premier Tsangirai, dat hij uh, nu om het leven is gebracht. Ja, want hij was een belangrijke kanshebber. Wat, wat, wat betekent dit dan nu op dit moment? Is er, het, het bericht is nu naar buiten gekomen, hè? In, in het land zelf ook. Ja, het bericht is sinds, sinds uh, tussen de middag is het naar buiten toegekomen. Maar het staat eigenlijk alleen maar dat hij... Uh, dat hij is overleden bij een brand, verder niks. Het is nog niet zo dat, dat je nu al iets merkt van een schok die er heerst... of de onrust die er ontstaat omdat een, een belangrijke kanshebber... juist een gematigde man, uh, een belangrijke kanshebber als opvolger... Dat, dat hij er niet meer is nu? Nou, die schok is er, wel, is, is er wel degelijk, maar niet zozeer onder de algemene publiek. Ik weet ook nog niet precies hoe omvangrijk hoe dat uh, ontvangen is, dit bericht. Uh -huh. Maar natuurlijk wel onder alle waarnemers en iedereen... die zich betrokken voelt bij dit politieke proces in het land omdat men weet dat dit een zeer ernstige en negatieve ontwikkeling is. Het is, uh, het is eigenlijk tegen de schenen schoppen van, uh, van president Zuma. En het is, ook, uh, het, uit, uh, het is ook heel slecht voor Tsangirai... die eigenlijk uh, een uitweg zocht voor een mogelijke nieuwe regering van nationale eenheid... maar dan met de gematigde elementen binnen de partij van Mugabe. Ja, want uh, premier Tsangirai, we zeiden het al... zit nu in een regering uh, um, een, een soort verstandshuwelijk met Mugabe. Nou, dat is allerminst gematigd. Hoe, hoe, je, je zit vrij dicht uh, daarop. Hoe gaat dat eigenlijk? Is er sprake van regeren? Nou, ja, op dit moment eigenlijk niet. Er is een soort, soort uh, uh, impasse in, die, uh, in de situatie... omdat er eigenlijk al vanaf het begin af aan bemiddeld wordt... in de zogenaamde crisis. Het is ook een crisis in Zimbabwe door Zuid-Afrika mm -hmm. namens de regio. En uh, die crisis gaat maar niet over. En er is geen enkele vooruitgang in de onderhandelingen bijvoorbeeld over de roadmap naar de verkiezingen toe wat er allemaal nog moet gebeuren, onder andere die, sector, die security sector reform, de, de veiligheidsdiensten. En daar is nog geen overeenstemming over, er is geen overeenstemming over een andere commissie, over eigenlijk hoe vrij die verkiezingen moeten verlopen, al dat soort zaken zit nog behoorlijk vast. die verkiezingen zijn en volgend jaar? Dat... Die verkiezingen die zijn, uh, ja er moet eerst een, een referendum gehouden over een nieuwe grondwet, ook dat zit redelijk vast, want er zijn een aantal punten waar nog steeds over onderhandeld wordt. En dat de op zo vroegst plaatsvinden in januari. En dan dan de verkiezingen op zo vroegst plaats kunnen vinden in september, zeg maar. Ja, um, nu is dus een gematigde mogelijke kandidaat is weggevallen. En denk je dat het de situatie is al vrij erg: dat het nu zeker voor premier Tsangirai allemaal no nog minder rooskleurig wordt, nog moeizamer zal worden, als de gematigde kant ja, zo uitdunt? Ja. Nou ja, het, is een beetje, het is een beetje gokken van wat er nu precies gaat gebeuren. Wij, wij denken eerlijk gezegd dat, dat er een enorme terugslag komt op maatschappelijke organisaties hier. die nogal uh, uh, luidruchtig zijn geweest over dat ze die verandering willen van, het, van de veiligheidsdiensten. En die zijn uh, dat dat op dit moment uh, staat te gebeuren. Mogelijk uh, is, er no is die strijd binnen samen nog niet helemaal voorbij. Mm -hmm. En kunnen er ook nog andere mensen uit de weg geruimd worden. Maar dat zijn mogelijke ontwikkelingen die we op dit moment aan het uh, taxeren zijn en kijken van wat we daartegen kunnen doen. Mm -hmm. En met het die in, in, in Angola's op dit moment. Zijn we aan het overleggen hoe hij naar buiten treedt met betrekking tot dit nieuws. Tot dit nieuws, ja. Ik begrijp het. Goed, dankjewel Peter Hermers vanuit Zimbabwe. Hij is adviseur van premier Tswangirai. En we spraken met hem naar aanleiding van de dood van een van de mogelijke opvolgers van president Mugabe, Solomon Mujuru. En dat was een gematigde kandidaat. Dankjewel Peter Hermers. Ja, ja. Wat sharp hoorde u? Een rijke Amerikaan die Washington smeekt om meer belasting te mogen betalen. Het lijkt een ik scenario voor een kolderieke Walt Disney-film, maar het is echt. De superrijke belegger Warren Buffett doet zijn hartekreet in een opiniestuk in de New York Times. Citaat: Mijn vrienden en ik zijn lang genoeg vertroeteld door de miljardairfans in het congres. Hij hekelt de velle anti-belastinghouding van met name de Republikeinen... die elke discussie over de miljardenbezuinigingen waar Amerika voor staat gijzelt. Professor Arnold Heertje, econoom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit lijkt steun uit onverdachte hoek voor president Obama... en de democraten die stiekem natuurlijk wel belasting willen verhogen. Ja, dat is in principe zo, hoewel u al eerder hebt gehoord... dat mensen als Bill Gates en ook Buffet en ook andere miljardairs... in Amerika al soortgelijke initiatieven hebben genomen met betrekking tot hun grote vermogens. En mm -hmm. hebben gezegd dat ze die eigenlijk beter nu al ten behoeve van de samenleving kunnen overdragen dan na hun overlijden. Dus wat dat betreft past dat daar goed in. En ik ben daar dus ook niet, niet verbaasd over, want de Amerikaanse samenleving draait heel erg op caritatieve. Uh, een charitatieve benadering, ook als het gaat om musea en dergelijke. Dat is waar, maar dit lijkt wat anders, want dit lijkt bijna een, een liefdadigheidsgift aan de staat. Het woord belasting ja, ja, nee, he, valt is, nu echt. Dat, dat is zo, dat is zo. Maar dat heeft natuurlijk er ook mee te maken. Dat deze mensen inzien dat wanneer de tekorten niet worden opgeheven, ja dat dat... ...voor iedereen schadelijk is... ...maar ook bij wijze van spreken... ...voor de miljardairs en de miljonairs. Dus het is voor iedereen enorm slecht... ...het perspectief van enorme tekorten. Mm -hmm. En het is, ik vind het dus prachtig... ...ik vind het zeer positief... ...dat dit gebeurt. Ik ben er ook van overtuigd dat dat heel veel indruk zal maken. Ja, denkt ja, u, dat vroeg, dat vroeg ik me af... of dit inderdaad misschien iets zou kunnen doen... nu het door deze mensen wordt gezegd... aan, aan de belastingmoraal daar? Ja, natuurlijk. Kijk, als je, als je nou aan Nederland denkt... als je het nou even naar Nederland verplaatst... Graag. De hele samenleving is moedend over het feit... dat er aan de toppen allerlei mensen zijn... die bonussen krijgen, die gouden handen krijgen... Eh, op grond van wanprestaties. Denk even aan die directeur... Van uh, dat ziekenhuis in Rotterdam, ja. die de hele boel verkroeit en toch een kwart miljoen euro krijgt. Mm -hmm. Dat leidt tot grote verontwaardiging in de samenleving. En met name bij de mensen die geen inkomen meer hebben. En bij de mensen die, uh, van, waarvan wordt gevraagd om te matigen. Als in Nederland ook zoiets zou gebeuren. Ja. Dat een dergelijk initiatief wordt genomen. En dat de overheid dat overneemt dan zou dat een signaal de andere kant op zijn. En ik zou dat van enorm belang vinden als dat in Nederland gaat gebeuren. Maar denkt u dat er navolging hier in Nederland te verwachten is? Ik kan me herinneren dat Jaap van Duin, die voormalige Gobeko-topman... een tijdje geleden een groot stuk had in de krant... waarin hij zei, in vergelijking, in tegenstelling tot Amerikaanse miljonairs... zijn de miljonairs hier in Nederland gierig en egoïstisch. Mensen als Rijkman Groening willen gewoon altijd alles voor zichzelf houden. Ja, nee, Hoe verander dat, je dat? Dat, dat is... Daar heeft hij gelijk in. Dat is tot zover het geval. Maar je moet altijd letten op de veranderingen in de samenleving. Op keerpunten in de ontwikkeling. Mm -hmm. En we leven nu in een periode waarin er voortdurende verandering is. Waar oude situaties worden afgebroken en nieuwe toestanden komen. En bovendien de problemen zo erg groot zijn... dat er ook onorthodoxe benaderingen zijn, maar, uh, nodig zijn. Juist. En, ja, ik vind dit... Uh, en nogmaals uit een oogpunt van uh, in een boodschap naar de samenleving zou dat buitengewoon zijn als dat in Nederland op een of andere manier uh, ook tot stand komt. U ziet het voornamelijk als een heel belangrijk signaal wat, uh, waarvan u echt hoopt dat het navolging krijgt in Nederland. En laten wij hopen uh, dat deze boodschap van u helder ja. en duidelijk overkomt. Goed, meneer Heertje, hartelijk bedankt. Ja hoor, tot uw dienst. Dag. Jo, sta, sta. Op dit moment is hier in Den Haag nog steeds het overleg bezig tussen de financieel specialisten van de Tweede Kamerfracties en premier Rutte en minister De Jager van Financiën. En dat gaat over, u zult het de laatste weken mee hebben gekregen, over de onduidelijkheid die er tot nu toe nog steeds was over de omvang van het hulppakket voor Griekenland. Uh, Corinne Wortman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent Europees parlementariër voor het CDA. U heeft geluisterd en gekeken voor zover u dat mogelijk ik was tot nu toe naar dit overleg, naar het debat. Wat is u tot nu toe het meest opgevallen? Nou, het gaat wel heel erg over de rekensommen. Hè? De cijfers vliegen je om de oren. Mm -hmm. uh, Kunt u het en... nog volgen eigenlijk? Wat zegt u? Kunt nou, u dat uh, nog volgen? Het gaat mij uh, hier en daar echt boven de pet. En ook de Kamerleden begreep ik. Maar goed, hier vragen ze om. Maar uh, ik zou graag veel meer debat zien over de oplossingen die nodig zijn... om deze crisis echt uh, uh, zeg maar, uh, in de hand te krijgen. Dat begrijp ik. Dat, dat wil ik het ook zeker met u over hebben. Maar desondanks, uh, hier vragen ze om, zegt u... dat is natuurlijk ook wel de taak van, van de parlementsleden... om duidelijkheid te krijgen over de uitgaven die uh, dit kabinet doet... en de steun die door Nederland wordt toegezegd. Dus het is op zich niet zo gek. Nee, absoluut. En uh, uh, daarom is het ook goed dat in de brief uh, van minister Jager naar de Kamer... Uh, volledige openheid van zaken is gegeven. Mm -hmm. En ook in, in dit debat... Uh, dat aan de orde komt. Maar... Uh, uh... Het is eh, voor een deel gewoon nog niet zo duidelijk. Dus eh, dat moet ook blijken in de komende maand. En ja, de Kamerleden die nu echt alle, precies alle details... tot drie cijfers achter de willen willen weten... ja, die, die duidelijkheid is er gewoon nog niet. En ik zie daar wel een minister-president zitten... Mm -hmm. en een minister van Financiën... die wat bekend is met alle onzekerheden omgeven... dat eh, ook in de Kamer neer willen leggen. En dat vind ik op zich positief. Ja, het is inderdaad zo dat het hele pakket überhaupt nog niet is ingevuld. Maar heeft u zich wel... alleen daar dan nog even over... Uh, verbaasd over de manier waarop in eerste instantie in Nederland uh, door premier Rutte werd gezegd hoe hè, die steun eruit zou zien. Daar is de onduidelijkheid over ontstaan. Uh, uh, was u daar verbaasd over toen u hem dat hoorde ja, zeggen? U zult in Europa iets, uh, misschien net iets beter begrepen hebben. Ja, dat was, dat was natuurlijk wel een kleine uitglijer uh, die die overigens meteen uh, weer recht heeft gezet. Uh, uh, die niet op zich niet onjuist was, maar uh, niet de, de, het hele plaatje liet zien en daardoor zoveel uh, commode heeft veroorzaakt. Mm -hmm. Maar ik zie eerlijk gezegd ook een oppositie uh, die weet dat dit nodig is. Uh, die daar ook steun aan geeft. Maar wel als het ware alle kritiek die mogelijk is, toch wil spuien... om zich niet zomaar uh, instemming te geven met, uh, ik denk het de terecht... de goede koers van dit kabinet. Mm -hmm. De goede koers van het kabinet is überhaupt steunen. Uh, uh, Europa moet Griekenland erbij houden en overeind houden. Ja, ja absoluut. Uh, en uh, de, de rekensommen die gemaakt worden door de PVV... Ja, die deugen van geen kant. Mm -hmm. Want uh, uh, kijk, je moet ook meerekenen... Uh, niet alleen wat het de belastingbetalen kost... maar wat het ook de nederlander kost. ...kost als aandeelhouder, wat het de Nederlander kost voor de werkgelegenheid... ...wat het de Nederlander kost aan pensioenen als de beurzen in elkaar kelderen. En dat zijn ook delen van de rekensom. Kijk, onze eurozone die stort in elkaar als we niet uh, gezamenlijk naar een oplossing zoeken... Mm -hmm. Oké, okay, die eurozone stort ook in elkaar. Als ik een uh, menig knap hoofd mag geloven. En allerlei mensen die aan, aan, aan, aan de wieg van de geboorte van de monetaire Unie hebben gestaan. Die eurozone stort überhaupt in elkaar als we op deze voet doorgaan. Als we niet zeggen. ja we hebben nu één munt. En dat betekent dat we eigenlijk ook bijvoorbeeld één financiële autoriteit voor Europa moeten hebben. Nou, dat moet ab absoluut. Begrotingsdiscipline moet absoluut uh, afgedwongen kunnen worden. Uh, en uh, je ziet inderdaad dat we wel met elkaar uh, die gezamenlijke munt zijn aangegaan... maar de begrotingsdiscipline en de harde uh, uh, uh, zeg maar, uh, discipline daar rondomheen... Mm -hmm. ja, uh, daar zijn eigenlijk de afspraken boterzacht gebleken in de afgelopen jaren... onder aanvoering van uh, uh, Duitsland en Frankrijk. En we zitten wat dat betreft stevig op de blaren. Uh, en daarom uh, ben ik in ieder geval vanuit het Europese parlement... ook uh, betrokken bij onderhandelingen... Yeah. Om om juist die begrotingsdiscipline af te kunnen dwingen. Maar we lopen daar weer tegen diezelfde Merkel en Sarkozy op... die zeggen ja, wij vinden het wel belangrijk. <laughs> dat klinkt wel heel geïrriteerd. Ja, je kan geen stap zetten ook. in Europa... of je struikelt weer over Merkel en Sarkozy. Ja. Nou, uh, dat da, da, da, hoort terecht de irritatie. Want wat vinden we met elkaar wat nodig is... dat is begrotingsdiscipline en echt een Europese commissie... die ook uh, de tanden heeft om echt sancties te kunnen opleggen... ook als het de lidstaten niet aankijnt. Staat. Want mm -hmm. dat is echt uh, voor een geloofwaardig beleid heel erg belangrijk. Het is er nooit van gekomen. Ik bedoel, de, de, wat je nu leest in de kranten is... we hebben dit allemaal aanzien komen toen we, de, toen we naar één munt gingen... wist eigenlijk iedereen, daar hoort één begrotingsbeleid... daar hoort één financiële autoriteit bij. Het is er niet van gekomen omdat Duitsland en Frankrijk, zoals u zegt, dat niet wilden. Wat geeft u het idee, waarom zou u enig optimisme hebben... Uh, om te denken dat ze dat nu wel willen? Nou, dat is uh, Van Europa... ...omgeleid dat crisis heen, er toch bereidheid ontstond om uh, uh, echt in te stemmen met oplossingen die werken. Mm -hmm. En uh, ik zie het er hier ook aankomen, uh, hoe het er precies uit gaat zien, dat moet blijken in de komende maanden, maar uh, in de, op de Europese top in juli yeah. heeft Frankrijk, die zich eigenlijk het meest verzet, gezegd, nee, wij willen nu ook meewerken aan een oplossing. En uh, ik hoop uh, dat Frankrijk uh, in de komende weken echt akkoord gaat geven aan de positie die ik namens het Europese het Europees parlement uh, verdedigt, namelijk uh, dringende begrotingsdiscipline. En uh, ik hoorde daar Rutte net weer over spreken in de Kamer ook. Ja. Uh, Nederland wil dat ook graag. Maar uh, ja, Frankrijk weet dat tot nu toe met succes te blokkeren. Um, dat wil Nederland graag. Uh, uw, uw collega hier in het parlement, de fractievoorzitter van het CDA... ...Harsma Buma heeft gisteren in de krant zelfs gepleit, gaf daar zelfs al enige vorm aan, voorzichtig. Hij zei, er zou eigenlijk gewoon een Europees IMF moeten komen. Een, een Europees Monetair Fonds. Een, echt een, een, een nieuwe autoriteit die je al deze bevoegdheden geeft. Die die discipline oplegt, maar dus ook sancties heeft. Vindt u dat een, een, een aardig uitgewerkt idee? Nou, wat ik de kracht vond van het interview van, van Haasma Buma is dat hij zegt, laten we nou niet blijven steken in ons interne Haagse uh, debatjes... of dat het excuus van Rutte nu voldoende was of niet... En, en wat nu precies die bedragen waren... en of dat op elk moment van de dag wel klopte. Maar hij zegt van, we moeten kijken naar de toekomst. En hij is dat bereid... vind ik op zich nou niet zo sterk, hoor... voor een politicus die zijn eigen kabinet moet verdedigen. Het ligt nogal voor de hand dat hij zegt... laten we hier niet te lang over doorzeuren. Ja, maar goed, uh, dat, als je dit debat ziet uh, in de Kamer... dan is het wel nodig om zo'n signaal af te geven. Ja. En daarnaast... Mm -hmm. Laten we naar de toekomst kijken hoe we punt 1, dat noodfonds, uh, zeg maar slagvaardig kunnen maken. Nou, IMF-achtig. Uh, dat betekent een verruiming van taken voor dat noodfonds. En daarnaast zegt hij, we hebben ook een begrotingsautoriteit uh, uh, of een autoriteit nodig. Die, uh, die echt uh, begrotingsdiscipline kan mm -hmm. afdwingen. Op dat punt uh, vind ik uh, uh, moet het wel preciezer. Want uh, we moeten wel oppassen dat de Europese Centrale Bank, hè, die hij ook als een, een, een optie noemt daar. Hè, uh, uh, die, die heeft taken op het monetaire terrein. Uh, die is nu min of meer ...om uh, staatsobligaties op te kopen van niet alleen Griekenland... ...maar ook Italië en, en, en Spanje, omdat uh, de politieke leiders uh, hun zaakjes niet op orde hebben. Ja, hadden. dat vindt u geen gewenste ontwikkeling? Dat is toch te ver. Ja, dus... Die, eigenlijk nemen zij de rol van de politiek over. Ja, hè, en dat moet niet verder gaan. Dus uh, daar moeten we voorzichtig mee zijn... Ik zie meer in de rol van de Europese Commissie, zoals bijvoorbeeld ook in het mededingingsbeleid. En zoals Nelly Kroes ook een aantal jaren zo succesvol het mededingingsbeleid heeft gevoerd. Mm -hmm. Nou, dat zijn aanzienlijk meer bevoegdheden voor de Europese Commissie dan ze op dit moment hebben. Daar zit een ambtenarenapparaat. En laten we niet weer ergens een nieuw ambtenarenapparaat opbouwen. Maar zijn op, er twee oprichter. kleine. Het is, u, u bent het eens met, met, een, hè, dus met een aantal ideeën die uw partijgenoot hier heeft gedaan. Uh, Rutte zegt net in het overleg zei het, dat hij er veel minder voor al aangeeft, maar in principe voor dergelijke dingen ook te voelen. Nou zijn er twee struikelblokken, Eén in Europa, dat heeft u zelf al genoemd, Duitsland en Frankrijk, jammer genoeg, of misschien is het niet jammer, maar in elk geval zitten die twee zometeen weer bij elkaar aan tafel, dus ik vraag me af hoe rustig u kunt gaan slapen, zij hebben het toch weer voor het zeggen. Nou, ik, uh, ik ga helemaal niet rustig slapen, uh, want uh, de oplossing die is er nog niet. Nee. En, maar uh, zij zijn het struikelblok in Europa. En ja. jammer genoeg heb je hier in Nederland ook een struikelblok. En dat is een partij die dit kabinet gedoogt, de PVV, die dus ook het kabinet waar het CDA in zit gedoogt. Die natuurlijk helemaal niets moet hebben van een voorstel zoals het door Haarsma Buma is gedaan om nog meer macht, nog meer controle. Uh, uh, aan Europa te geven. Ja, nou, ik, uh, het is echt gewoon... Ja, uh, uh, uh, uh, de, laat ik zo zeggen... de PVV uh -huh. snijdt zichzelf in de vingers... want juist met dit soort oplossingen... kun je de begrotingsdiscipline... in de landen die zich niet aan de regels houden... gaan afdwingen. Uh -huh. Maar wat je, uh, uh, wat je ziet... Uh, in het parlement is uh, uh, wel een oppositie uh, uh, die natuurlijk op hoge toon spreekt, maar die wel uh, het kabinet op dit punt steunt. Mm -hmm. En dat zie je ook met GroenLinks en, en, en de P van de A-collega's uh, in het Europees parlement. Hè, want het uh, de, uh, denken van, uh, van Haasma Buma is heel erg in lijn op met het denken wat breed ge gesteund wordt in het Europees parlement. Daar zie je ook dat uh, onze collega's van GroenLinks en uh, de P van A dat ook steunen, mm -hmm. terwijl hun fractie hun Europese fracties zover nog niet zijn. Dus uh, uh, ik denk dat er in, in het parlement uh, bij ons een brede steun is. Maar uh, het anti-geluid, dat, uh, dat klinkt in de pers natuurlijk heel dominant voor. Maar als je echt koppen gaat Hoe tellen in bedoelt u, dat, dat klinkt in de pers kamer. natuurlijk heel dominant uh, door? Ja, dat, dat is... Klinkt helemaal niet zo natuurlijk. Nou, dat is wel, uh, uh, zoals ik de, pers ervaarde laatste, uh, de media ervaarde de laatste hmm. jaren, laat ik het dan zo zeggen... Maar uh, ik denk als je gaat koppen tellen in de Tweede Kamer... is er voor uh, zo'n ingrijpende lijn uh, uh, om orde op zaken te stellen... Uh, met een meer Europese aanpak, is er brede steun. Hm. Oké, okay. dus het feit dat nu uh, Sarkozy en Merkel weer bij elkaar zitten, de, de, de twee landen die vanaf het begin af aan eigenlijk een, een dergelijk instituut om uh, een monetaire unie sterker te maken hebben tegengehouden. Dat is een, een, een, een, een, iets om je een beetje zorgen over te maken, maar uh, het feit dat de PVV zo anti-Europa is hier in Nederland, daar maakt u zich verder geen zorgen om, want de oppositie gaat mee. Nou, eh, geen zorgen. Kijk, eh, waar, ik wel, eh, heel, er, waar ik wel heel goed op let... is eh, hoe ook bij onze, onze burgers eh, het overkomt... Dat, dat er nu miljarden moeten worden gestoken in Griekenland, et cetera. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel lastig uit te leggen... Eh, dat een land die er met de pet naar gooit... nu een steunpakket ja. eh, eh, moet krijgen. En daarom is het ook zo belangrijk om die andere kant... Hè, zij moeten orde op zaken stellen. De discipline moeten we afdwingen. Want dan kunnen we dat Europa met die economische samenwerking... waar wij elke dag de vluchten van plukken in stand houden. Hè, dat is het hele verhaal. Okay. Corine Wortman. Dank je wel. Uh, mijn conclusie is dat het kabinet de zaken bewust... te rooskleurig heeft willen presenteren. Omdat deze coalitie toch gevangen zit... in angst voor de, de coalitievrienden van de PVV. En zelden gaat een premier zo diep door het stof. Ik mijn excuses aan voor een misverstand. Dat heeft niets te maken met de PVV, de linkse oppositie.